Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië... heeft weer aanvallen gedaan op Houthi-rebellen in Jemen. De VS, de belangrijkste bondgenoot van Saoedi-Arabië... had juist opgeroepen tot een wapenstilstand. Doelwit van het offensief was een luchtmachtbasis... naast een vliegveld in de hoofdstad Sanaa. En ook de strijd om de havenstad Houdijda zou zijn opgeleid. Dat is het voornaamste aanvoerpunt voor voedsel en medicijnen. De internationale druk om een einde te maken aan de oorlog in Jemen groeit. Er is felle kritiek op de vele burgerslachtoffers door de Saoedische luchtaanvallen. Het plan voor de versterking van huizen die risico lopen door aardbevingen in Groningen is klaar. Dat is ruim een maand later dan minister Wiebes had toegezegd. De Nationaal Coördinator Groningen heeft het plan overhandigd... aan de betrokken overheden. Het voorziet in de aanpak van 15.000 adressen. Die zijn ingedeeld in drie categorieën. Geen risico, licht verhoogd en verhoogd. Verreweg de meeste adressen hebben een licht verhoogd risico. De panden met het hoogste risico worden het eerst aangepakt. Als alles volgens verwachting verloopt... kunnen de eerste nieuwe inspecties meteen na de jaarwisseling beginnen. En 16 grote Europese clubs zouden in een vergevorderd stadium zijn... om in 2021 een eigen superleague te beginnen. Dat melden verschillende toonaangevende media in Europa waaronder NRC Handelsblad. Ze baseren dat op de documenten die naar klokkenleiderwebsite Football League zijn gelekt. Elf clubs hebben het initiatief genomen voor de eigen competitie. Naar verluid zijn Bayern München en Real Madrid... de stuwende krachten achter het plan. Er zouden 16 deelnemers zijn in die Super League... die dan niet meer deelnemen aan de UEFA-competities... zoals de Champions League en de Europa League. Nederlandse clubs worden in de stukken niet genoemd... Inmiddels heeft Bayern München in een persverklaring afstand genomen van de publicaties. Het weer. Vannacht temperaturen tussen 3 graden aan de kust en kans op nachtvorst in het oosten. Morgen veel zon en 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ja hoor, we zijn in de avond. Maar gewoon lekker bij Sea het. It. See it Sessions. Van de 2 november alweer Dennis. Oh, wat gaat die tijd hard zeg. Het zelf nog uh, net eventjes op de Nee, we zitten al in november. Onze eindejaarsuitzending, hij zit er alweer aan te komen. En ik denk dat deze ook zomaar voorbij gaat komen hoor. Oh, wat een lekkere plaats. Zometeen nog veel meer, want hij gaat de uur in de mix. The one and only DJ, die ons in die hier live, in de mix. I travel many roads. I know road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do.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 Don't you know the rumors? They talk about, talk about a human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 Pop cap, pop up the cap, put the the cap, pop up the cap, pop up traffic, cap, the cap, pop up the the pop the pop the cap, pop up the pop the cap With, with, with. What's the matter with me?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 The station in the second use of doubt. What? <laughs> Sessions. Helaas. Ook en al, het moois komt weer een einde. De klok van 11 uur komt dichterbij. Met weer verkeer. Volgende week, vrijdag. Dan is hij hier weer gewoon hoor. Een uur lang in de mix. En natuurlijk ook met een bak vol met nieuwtjes. Wil je hem live zien? Nou, dat kan vanavond. In Club Smoke in Amsterdam. Dus trek lekker je dansschoenen aan. Of ga lekker naar de Nick... Eh, de Frank en ik reuunie in de Patronaat in Halem. Of gewoon nergens gezellig in Zandvoort. Mijn naam was DJ JG en samen met DJ Dionz was het ziet. Blijf lekker luisteren naar CFM Zandvoort. Ik zeg tot volgende week vrijdag.